2 uur. Het NOS-journaal. Dick Terhark. Beleggers die in totaal miljoenen hebben verdiend met het piramidespel van René van den Berg, mogen hun winst houden. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Van den Berg werd in 2005 tot vijf jaar cel veroordeeld. voor onder meer oplichting en valsheid in geschriften. Hij beloofde investeerders een hoog rendement. en dat betaalde hij met de inleg van anderen. Zo verdienden enkele tientallen beleggers veel geld. ten koste van zo'n 1400 andere investeerders. Nadat de fraude aan het licht was gekomen betaalden sommige grootverdieners een gedeelte van hun winst vrijwillig terug. Via een proefproces probeerde de curator geld bij de andere grootverdieners terug te halen. De Hoge Raad stelt dat de beleggers niet wisten dat er sprake was van fraude en daarom hoeven ze hun winst niet terug te betalen. De productie van Saab zal begin volgend jaar weer worden hervat. Dat verwacht topman Victor Muller van het autobedrijf. Dat wordt overgenomen door twee Chinese investeerders. In een principeovereenkomst is afgesproken dat Pang Da en Yongmen... 100 miljoen euro betalen voor saap. Topman Muller over de plannen van de Chinezen met saap. En die plannen waren feitelijk om Saap weer uit te bouwen tot het, het eh, premie alternatief voor eh, Audi, BMW en eh, Mercedes. Eh, er zijn eh, talloze mensen die eh, interesse hebben om eh, een auto te kopen, maar niet noodzakelijkerwijs een Duitse. En die, eh, eh, die kunnen eigenlijk niet zo heel veel andere merken kopen dan misschien een Volvo of een Saap. En Saap is eh, vast voornemens om weer terug te keren aan de, zeg maar de topkant, de top-eind van de markt. Voorwaarde is wel dat alle betrokken partijen akkoord gaan... waaronder de Chinese en Zweedse overheid. Door financiële problemen ligt de productie al maanden stil... en zitten de 3500 werknemers thuis. er is gevraagd om een rol te blijven spelen in het bedrijf. Welke is nog niet duidelijk. De regels voor de troonsopvolging in Groot-Brittannië worden aangepast. Voortaan is het oudste kind van de koning of koningin troonopvolger. Nu gaat een zoon nog voor een oudere zus... Alleen als er geen broers zijn, kon een vrouw op de troon komen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de huidige koningin Elizabeth. De aanpassing heeft te maken met prins William en prinses Kate, zegt correspondent Arjen van der Horst. De verwachting is dat het paar dat eerder dit jaar trouwde, ja, toch redelijk snel kinderen zou krijgen. Ja, en het kan dan niet zijn dat de regels voor de troonopvolging die dan gelden, dat die nog uit 1707 dateren. En daarom dus dat ze dit uh, veranderen. Door de aanpassing van de wet kan de Britse troonopvolger voortaan ook met een romskatheter. Trouwen. Op Utrecht Centraal wordt vandaag het grote blauwe bord met vertrektijden verwijderd. Na de avondspits wordt het 7 bij 6 meter grote bord strookje voor strookje afgebroken en naar het spoorwegmuseum gebracht. Het 3000 kilo wegende bord heeft 23 jaar dienst gedaan op Utrecht Centraal. Het wordt vervangen door het beeldschermen. Rond deze tijd is op het station een ceremonieel afscheid begonnen voor het grote blauwe bord. Daarin draagt onder meer de stadsdichter van Utrecht een ode aan het bord voor. Het weer vooral in het westen en noordwesten bewolkt. In het noorden is het een graad of 14, in het zuiden 17. Morgen veel sluierbewolking, maar ook af en toe zon... bij een temperatuur van zo'n 16 graden. Aan ANWB Verkeersinformatie. Er staan drie files. Eentje op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Meer en Plaarkum, 4 kilometer. A50 Arnhem richting Osvoort, knooppunt Ewek 2. En door werkzaamheden op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen de knooppunten Sint-Annepos en Galder, 4 kilometer.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 Een hele goede middag hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. En u bent van harte welkom om hier de uitzending bij te wonen. Hero Brinkman is hier van de PVV en luis in de pels van menig bestuurder. Advocaat Charles Starmans hoort u over de plannen van minister Opstelten... om criminelen te straffen zonder dat de rechter eraan te pas komt. Hans Cornelissen, theaterproducent, is gastrecensent hier bij ons. Mogen milieucamera's gebruikt worden om boeven te vangen? Daar gaan we over debatteren. En maanstenen die worden gestolen en te koop aangeboden. Daar maakt NASA zich boos over. Arie Vis van de CDA, jongeren, komt langs om over het congres morgen te praten. Frits Barend over de sport, de column van Bert Brussen, het journalistenpanel... heel veel satire en live muziek van Awkward Eye all of these strands stick around for one summer look at the picture as it changes color flew and the furniture and the dogs conquer the neighborhood with small talk the setting was perfect i just don't belong here the setting ...de leverancier van de muzikale intermezzos vanmiddag in Vrijdagmiddag Live. U kunt reageren, hashtag AfroVML, dat is Twitter. U kunt mailen natuurlijk, vrijdagmiddag live En u kunt ons ook bekijken via de Radio 1-site radio1.nl. Er is maar één partij van de arbeid, en dat is de PVV. Dat zegt heer Rauw Brinkman. En voor die nieuwe volkspartij is hij lid van de Tweede Kamer... ...en Statenlid bij de provincie Noord-Holland... Dat hij graag de aanval zoekt, bleek ook deze week weer. Toen hij betrokken bleek bij het hacken van de website van de provincie Noord-Holland. En aanpassant onthulde hij ook nog een schandaal... waarbij gedeputeerden van de provincie omgekocht zouden zijn. En tussen al die activiteiten door vindt hij ook nog tijd om hier langs te komen. Jeroen Brinkman, welkom. Goedemiddag. Uh, zullen we even beginnen toch ja, met het nieuws, de actualiteit. Gisteren natuurlijk de, het uh, debat over Mauro. Uh, hij was gisteren in de Tweede Kamer. Heeft u, heeft u hem nog gesproken? Nee, maar ik moet ook bij vermelden dat ik uh, voorzitter was van die commissie en van het algemeen overleggen van die, uh, van dat debat. En het uh, is een goed gebruik. En daar wil ik me ook zeker aan houden dat die voorzitter ook zo uh, onafhankelijk mogelijk uh, opereert. Dus ik ga in ieder geval over de inhoud uh, daar geen uitlating over doen. Ook niet of u hem gesproken hebt, die jongen zelf? Nee, dat heb ik net al gezegd. Ik heb hem niet gesproken. Ik heb oogcontact met hem gehad, maar meer niet. En in het algemeen, want, want als je hem ziet... Hè, het is zo'n hele lieve Limburgse jongen, uitstekend geassimileerd... zoals uw partij graag wil. Ja. Los van hemzelf, uh, je, je zou kunnen zeggen, ook als PVV, ja, dat, dat oh. soort uh, jongens moet je nou juist wel hier kunnen houden. Ja. Maar nogmaals, ook over dat soort, uh, dat soort vragen, daar laat ik allemaal aan mijn woordvoerder over. Daar ga ik echt niet op in, het spijt me. Ja. U, u, u zit hier niet uw woordvoerder, dus dat, dat nee. laten we geen tijd verspillen. Nee, uh, en kan ik wel vragen of u het CDA nog begrijpt in deze? Ja, ook dat is uh, een, uh, een, een, een onderwerp <lacht> waarvan u had kunnen weten. Of u het CDA ik... in, in zijn algemeenheid begrijpt. Uh, ik, ik, ik heb een begrip voor heel veel politieke partijen, kan ik u uh, verklappen. Maar dat neemt niet weg dat dit ook een onderwerp is... wat uh, echt voor fractievoorzitters is. Goed, ook uh, daar gaat u niks over zeggen. En we zijn een zeer gedisciplineerde partij. Ja, ik, ik merk het, ja. In. Althans uh, fractie moet ik zeggen. Probeer ik nog een andere vraag... Uh, die overigens wel natuurlijk weer raakvlakken hiermee heeft. Want uh, naar aanleiding van deze zaak twitterde uw fractiegenoot... Raymond Roon gisteren. Uh, over Mauro, he. die knul heeft alle procedures doorlopen... is <coughs> malen afgewezen, jammer voor hem, mooi geweest... opzouten met die Mauro nu. Los van Mauro, die term opzouten... is dat de manier waarop de PVV zich graag in het politieke debat mengt? Nou ja, kijk, over, uh, ik heb de Twitter niet gezien. Uh, en uh, over uh, de, de terminologie van, uh, van collega De Roon. Ja, dat zult u collega De Roon moeten vragen. Ik kan me herinneren dat ik ook wel eens wat Twitters in de wereld heb gegooid... waarvan u misschien zou kunnen vragen van... God, is dat wel een zulke nette taal voor een, uh, yeah. voor een politicus? Ja, ik vind uh, de PVV is, uh, is een partij die staat voor heldere en duidelijke taal. Die Henk en Ingrid in ieder geval heel goed begrijpen. En niet uh, allerlei... Uh, uh, Elisabeth uit, uh, uit de grachtengordel. Verruwing van het politieke debat noemen anderen het, hè? Ja, men mag het noemen zoals u, als, zoals u wil. Maar zolang uh, een merendeel van, uh, van de Nederlandse stemmer... Uh, ons in ieder geval heel erg goed begrijpt en waardeert... Uh, vinden wij het allemaal prima. Zolang het werkt en kiezers trekt. Nou, het gaat erom dat je helder en duidelijke politiek uh, voorstaat. En dat doen wij. Maar vindt u dat u ook een verantwoordelijkheid hebt... voor enige beschaving in het politieke debat? Nou ja... Uh, nogmaals, het, het doel is om, uh, um, om helder en duidelijk je boodschappen te brengen. En, uh, en het is niet de bedoeling om dat uh, met, met zinnen en bijzinnen... en nog eens een keer een paar moeilijke woorden er doorheen uh, te verhalen... zonder dat uh, iemand er maar, oh, maar snart van begrijpt. En daar zijn wij niet van. Duidelijk is het. Uh, over uh, die duidelijke politiek en over de acties waar u mee bezig bent... zo direct meer. Ook over uzelf. Maar eerst een lied dat Suzanne Matthijs over u schreef nadat ze heeft gegoogeld. Ja, daar was ik al bang voor. Op uw naam. <laughs> Maar in 16, pa werd in de textiel als hij in Almelo wordt geboren. Zijn ouders konden hem verbaal niet aan. Deze gaat de politiek in, dachten ze met pijn in hun oren. Eerst wordt hij politieman in Amsterdam en opent vliegensvlug het verbale vuur. In een lik op stuk beleid voor de niet pang, Berucht als Rambo van de Bellamy-buur. Lid van de P van de A, maar het wordt PVV. Hij wil democratiseren, maar wil dus nee. Provocatie is zijn handelsmerk, in zijn werk, maar ook privé. Ey, ey, Harry met hero, altijd bloedfanatiek en in de aanval. Harry met hero, Harry met hero, politiek of privé. Voor elf provocatie neem je Hero mee. Hij zou een barman hebben geslagen. Sla de buurde ruzie hebben gehad. Een alcoholcontrole hebben ontweken. Herrie met Hero altijd te Zijn grote passie is paarden. Drukt hij zijn neus in een schoft. Zwijgt hij soft in alle toonaarden, is Hero even stil. Dus neem een rost mee, als je geen herrie met Hero wil. <applaus> Susanne Mathijs, Henry van Loon en Vera Kee over mijn gast Hero Brinkman. Uh, wilt u iets recht zetten? Naar aanleiding van het lied? <tus> Nee, volgens mij heb ik naar aanleiding van de diverse dingen... die over mij de uh, afgelopen jaren ge gezegd zijn en geschreven zijn... al meer dan genoeg gezegd. Uh, gelukkig begrijpt bijna iedereen in Nederland... dat de media uh, niet altijd de waarheid spreekt. En dat is ook in dit geval zeker het geval. Dus ook al is het niet waar, u laat het zo? Nee, natuurlijk. Het is toch een schitterend mooi lied... gezongen door uh, drie uh, hartstikke goede zangers. Dus, uh, Absoluut. Uh, uh, maar het klopt wel dat u fanatiek bent, hè? Ja, dat is waar. Ik heb, uh, ik heb wel een makke dat als ik iets doe... En ik ga daarvoor, dan doe ik dat voor 300 procent, ja, dat klopt. Maar waar komt dat vandaan? Ja, dat weet ik, weet ik niet. Ik ben gewoon een man uh, met een, uh, niet met een missie, maar wel een man met een bepaalde uh, bevlogenheid en een bepaalde passie. En mijn ouders waren ook zo fanatiek, of? Nee, een stuk minder, denk ik. Uh, anders, nee. nee. Dat heb ik niet van mijn ouders, denk ik. U bent jarenlang uh, politieman geweest, bent ook ja. over gezongen. Uh, nu, nu in de politiek, wat is, wat is eigenlijk mooier, politiek of politie? Nee, ik vind op dit moment de politiek absoluut uh, mooier. Uh, nou ja, in de politiek, zeker met de huidige constructie... Uh, uh, daar kun je echt iets doen voor dit land. Kunt ja, ding, u voor voor, Om het dan hè, Henk en Ingrid... kunt u voor hen meer doen als uh, politicus... dan als politieman op straat? Ja, dat, uh, die overtuiging heb ik wel. In uh, Amsterdam hebben wij uh, eind jaren 90... een uh, inzet gemaakt van het buurtgericht werken. Daar was het, uh, daar was het idee om uh, vanaf de vanaf de onderkant van de, van de stad, vanaf de, vanaf de straat, vanaf de buurten... Uh, blij te maken en te hopen dat dat uiteindelijk in allerlei jaarplannen... Uh, dan landelijk beleid zou worden. De buurtregisseur was Ja, buurtregisseur. He? Wij moesten dan om het jaar een buurtplan maken. En ik kan u vertellen, dat is uh, volkomen uh, mislukt, de, die, uh, die tendens. Namelijk beleid van beneden naar boven in plaats van boven naar beneden. En op het moment dat ik dat duidelijk in de gaten had... had ik definitief uh, besluit genomen om inderdaad de politiek de politieker in te gaan. Te gaan ja. Ja, de, de, deze week ook, of, of misschien al iets eerder werd uh, bekend... Uh, cijfers van antidiscriminatiebureaus. Ruim 140 keer zijn mensen weggepest uit hun buurt. Dat kwam u als buurtregisseur ook tegen, dat soort dingen? Uh, ja, zeker. Dat kwam uh, inderdaad veel te Dat veel is geen gevoel. nieuw cijfer, dat gebeurde altijd al. Dat heeft, uh, zeker in de, in, de, in de tijd dat ik buurtregisseur was... In, uh, in de Bellamybuurt en de Kinkerbuurt, heeft dat toen ook gespeeld, zeker. Om wat voor redenen werden die mensen daar weer gepest? Ja, dat, dat, dat had te maken met uh, uh, toch uh, het feit dat, dat het een, een, een allochtone wijk begon te worden... en mensen zich daaraan stoorden, aan, aan, aan het getreiten en het gescheld... En daar wat van zeiden. En dan vervolgens ben je de kop van Jut in zo'n buurt en word je weggepest. Ja, de cijfers die, die nu bekend werden, eh, daaruit bleek dat mensen 11 keer weggepest werden... omdat ze een handicap hadden. 34 keer ging het om homostellen. Eh, 96 keer eh, vanwege het ras van mensen. <kwijnt> daar wilden in de Tweede Kamer eh, collega's van u over debatteren. Eh, maar de PVV wilde dat niet. Zei, we willen het alleen hebben over die homostellen. Dat ja? klopt. En wa waarom nou ja, niet zegt... over die andere gevallen? Nee, dat helemaal niet. Maar u zegt net al dat, uh, uh, dat vanwege uh, homo-geweld... Uh, inderdaad uh, dus kennelijk meer dan een kwart daarvan weggepest zijn. En wij we weten allemaal... daar hoeven we niet onder stoelen of banken te schuiven... waar dat vandaan komt. Dat komt van Marokkaanse straatterroristen... die vol continu de homo's en de vrouwen en de joden op het, in het vizier hebben. Mm -hmm. En als je dat laat, laat vermengen met een ander probleem... Namelijk gewoon een, het pesten van mensen onderling. En het pesten van, van, van, uh, van, van, van russies en, en, en burenrussies. En dat laat vermengen met elkaar. Dan sneeuwt dat natuurlijk het grote probleem. Maar wat is het uh, verschil over... tussen het wegpesten van homo's... door, van mijn part, Marokkaans stuig. Uh, of het wegpesten van uh, allochtonen door misschien Nederlands tuig... of uh, het wegpesten van gehandicapten, doet ja, wie dan dat, ook. Of... De, voor de helderheid, dat zegt het onderzoek niet. Uh, en, en nogmaals, ja, dat zegt het onderzoek wel. Nee, het onderzoek zegt niet dat het uh, alleen maar gaat... om het wegpesten van uh, allochtonen door autotonen. Nee, niet dat alleen is, maar. Nee, nee, nee, dat zegt het dus niet. Nee. En het zegt wel heel erg duidelijk dat meer dan een kwart... Van, de, van die mensen worden weggepest uh, omdat ze homo zijn. Ja, maar wat is en, het en, verschil en, tussen het wegpesten ja, no, van nogmaals, de een en de ander? Om, nogmaals, omdat uh, uh, wij dat zien als een groot probleem. In dit geval zijn het homo's. Maar we weten ook dat uh, heel veel mensen worden weggepest... door, uh, door toch Marokkaans straattuig. Om, enkel ja, en alleen, nee, dat om, punt heeft u gemaakt. De, maar ja, ik precies. begrijp het verschil niet tussen waarom het minder erg is... als je weggepest wordt vanwege je handicap. Of uh, misschien omdat je inderdaad autochtoon bent of, of allochtoon... Of, Noem maar op. Ja. Ik zie het verschil niet. Het verschil zit hem erin dat je bij de een wordt je weggepest uh, door een ander. En bij de ander wordt je weggepest omdat door een je, ander. Nee, door, door, door iemand van Marokkaanse afkomst of in ieder en geval. Dan is het, en is alleen niet... dan, dan wordt het erg als het een Marokkaan is. Omdat het met een bepaalde ideologie gebeurt. Uh, die, uh, die uh, blootgelegd moet worden. Kijk, niemand in dit land wil daarover praten. Nee, en, ik, en, en, ja. nee wacht even. Niemand wil daarover praten. En ja. wij zijn een partij... Oh, er wordt die, veel over gesproken, hoor. Ja, maar, en wij zijn een partij die daar wel over wil praten. Ja. En, wij, en wij willen die discussie niet laten vermengen... Ja, ik, met, met buren, en mensen die elkaar wegtreiten en wegpesten. Ja. Dat is ook een groot probleem. Dat zullen we zeker niet onder stoel of banken schuiven. Dat is een groot probleem. Maar dat is een probleem van een andere orde. Dat ja. heeft niets te maken met... Uh, uh, uh, uh, uh, de, de, de manier waarop de Marokkaanse straatterroristen tegen homo's, joden en vrouwen aankijken. U heeft het nu heer, voor de derde keer gezegd. Dus u krijgt, u krijgt en Hoe vaak u naar vraagt, nou ja, hoe vaker ik het zal ik, zeggen. Ik, ik wil maar zeggen, u krijgt alle ruimte om dat te zeggen. Dankjewel. Alleen... Eh, verbaast het mij dat u niet wilt praten over allochtonen die weggepest worden... omdat nee, dat in uw achterban niet goed is. Nee, ligt. dat is nogmaals dat is een verkeerde voorstelling van zaken. De discussie is geweest in de Kamer of dat onderwerp betrokken kon worden... bij het onderwerp ja. van het wegpesten van, Mar van, van homo's, vrouwen en joden... door Marokkaanse straatterroristen. Ja. Of dat erbij betrokken kon. Ja, want en, daarvan zeggen, en daarvan zeggen wij nee, dat willen we er niet bij betrekken... want dat is een vermenging van uh, twee verschillende problemen... En die twee verschillende zullen ook verschillend behandeld moeten worden. Dus wij hadden... He uh, het is prima om het daarover te hebben, om daar een debat over te hebben... maar wij willen apart. dat ene probleem willen wij apart behandelen van het andere probleem. Want het zijn namelijk twee verschillende problemen... van twee verschillende inzichten. Ik die Dibi verweet uw racisme. Tove ja. Dibi van GroenLinks... Nou, ik ben blij dat het uh, Tovic Dibi is geweest en niet iemand met uh, een zinnige mening. Oh. Overigens uh, lees ik hier dat de, wat Raymond Roon getwitterd zou hebben... dat dat niet door hemzelf is gedaan. Dat het een fake account is. Of dat waar is, weet ik natuurlijk ook weer niet. Maar ik meld het wel nou, uh, voor de verbaast, volledigheid. Dat verbaast me overigens ook niks. Want dat gebeurt vaak? Dat gebeurt inderdaad heel vaak. Is het maar, fijn, ook maar fijn dat u dat inderdaad rechtstelt. Heel Bij goed. Deze. Heel goed. Uh, to, toch nog even over dat laatste, dat wegpesten. Want Marcouche van de Partij van de Arbeid... die pleit ervoor om de politie alle pestmeldingen... dus of het nou om homo's, geënicapten, noem maar op gaat... om die allemaal te laten registreren. Vindt u dat een goed idee? Ja, daar zullen we het in de fractie over moeten hebben. Ik zie dat uh, nogmaals, volgens mij registreert de politie al ontzettend veel... Uh, wat ik wel zou willen is dat we in ieder geval uh, uh, dat wegpesten uh, vermelden... op het moment dat de daders uh, juist weer die Marokkaanse straatterroristen zijn. En dat gebeurt nou net weer niet. Dat is een beetje jammer. Goed, we laten het erbij. Uh, uh, ik zei het eerder al, u dook deze week weer een aantal keren op in het nieuws... om te beginnen in verband met het kraken van een website van de provincie Noord-Holland. Uh, u onthulde min of meer dat u daar persoonlijk bij betrokken was. Hoe zat dat? Nou, het is heel simpel. En, uh, ik kan het nu wel vertellen wie het geweest was. Het was de man van een Statenlid van mij fractie, uh, die uh, erachter kwam, die heeft het zo overigens over uit, eigen initiatief uh, uitgevonden, die erachter kwam dat die internetsite van de, van de, van de provincie Noord-Holland op een kinderlijke eenvoudige manier te kraken was. In dit geval hoefde hij maar de naam van de werknemer van de provincie in te vullen, kreeg hij een helpscherm te zien met, met, met, met, met, met het wachtwoord welkom01. Als je dat invoegde zat je in dat systeem, kon je ja. alles wijzigen, kon je alles bijvoegen, et cetera. Daar is hij bij mij, naar, bij mij gekomen. Ik heb dat... Uh, ik ik heb dat via de media naar buiten gebracht, maar wel voor die tijd de, de provincie ingezien. Vervolgens komt de provincie bij mij en vraagt men mij om hulp om vervolgens die gaten te dichten. Nou eventjes, want u zegt heel snel tussendoor, u bent naar de media gegaan. U ja. heeft vooraf de provincie daarover ingelicht, want dat is een dat cruciaal klopt. puntje. Want ja. u werd ja, verweten ja, dat u onmiddellijk naar de, naar de media e, stapte. De, ik zal u precies vertellen hoe het gegaan is, vrijdag 9 september hebben wij de opname van één vandaag gedaan. De redactie van één vandaag heeft ook uh, zelf onderzoek gedaan naar de, de manier waarop dat gebeurt is. Dus is tot dezelfde conclusie gekomen? Ik heb met één vandaag heb ik de afspraak gemaakt zijn voor die tijd de provincie in. Uh, zodat zij de ge... hebben de provincie ingezien. Zij hebben da, uh, we hadden, we hadden die afspraak. Zij hebben om twaalf uur s middags hebben ze de provincie ingezet dat ze om s'avonds om kwart over zes die uitzending mm -hmm. zouden doen. En ik heb om kwart over. Ik heb om drie uur s middags, heb ik de griffier van de provincie nog gebeld... om te verifiëren of de redactie dat inderdaad gedaan had. Dat was het geval. Men ja, dus had het als... verwijt dat u direct naar de uh, journalistiek bent gestapt... zonder uh, naar de onzin. provincie is, is echt uw onzin? Absoluut. Uh, okay, en dat kan ik bewijzen, want ja. de redactie van Eén Vandaag is mijn uh, getuige. Het is wel treurig voor degene die gehackt heeft. Want die is inmiddels ontslagen, begrijp ja. ik, in zijn huidige baan. Dat klopt. Uh, er wordt aangifte tegen hem gedaan. Is aangifte gedaan. Voelt u zich mede verantwoordelijk? Uh, Daarvoor? Uh, nee, maar ik, ik vind het wel ontzettend lullig natuurlijk, om het maar zo te zeggen. Want uh, uh, uh, vervolgens, na die uitzending, komt uh, de Griffie uh, en, de, en, de, en de provincie bij mij met de vraag... Uh, wilt u ons niet helpen om die gaten te dichten? Hoe zijn jullie uh, binnengekomen? H Hoe hebben jullie dat gedaan? Uh, ik heb ze zowel... Ik heb, we hebben toen de afspraak gemaakt met de Griffie. Uh, uh, twee dingen. Ik wil mijn bron anoniem hebben. Want het was de man van een, van een Statenlid... van onze fractie. Uh, dat had ik liever niet naar buiten gebracht. Uh, en ik wil hebben dat er geen aangifte gedaan wordt. Uh, als die afspraak wij, als had wij, u met de Griffier gemaakt? Precies. Als wij vervolgens... Uh, gaan onderzoeken of, of jullie... wel uh, de gaten gedicht hebben. Nou, de, die afspraak... Die hebben Smanus gemaakt. Uh, dat was allemaal akkoord. Dat hebben we mondeling gedaan. Ik ben zo dom geweest om niet een bevestigingsmail te sturen, okay. helaas. Jammer. Dat is heel jammer. Ja. Maar ik er ga ervan uit dat in een land uh, binnen de provincie... Uh, afspraak afspraak is. Uh, en vervolgens uh, uh, uh, uh, blijkt dus dat, uh, dat, uh, dat de provincie op dinsdag zegt... ja, de gaten zijn gedicht, dus de site is weer onair... en het is wel mijn koek en ei. Terwijl ik in de Tweede Kamer nog met een internetadres... gewoon in dat BAP-systeem kom en de boel ja. uh, kon bewerken. U deed dit allemaal met als doel natuurlijk om te laten zien hoe onveilig die site is. U, u krijgt nu het verwijt uh, dat u me meegewerkt hebt aan een illegale actie, namelijk hè, het laten hacken van die site. Uh, de hacker zelf is ontslagen. Uh, Johan Remkes, uh, de, de, uh, de, de baas van de provincie zeg ik maar even voor het gemak. Uh, die verwijt u uh, op deze manier meegewerkt te hebben aan, aan, aan het ja, in opspraak brengen van bestuur ten onrechte ja. en het uh, meewerken aan illegale acties. Nou, ik kan u verzekeren dat in het brengen van het bestuur... dat ik daar niet zoveel over hoef te doen, want dat doen ze zelf al. Uh, maar uh, ik vind het echt buitengewoon kwalijk... dat, uh, dat uh, de provincie buiten de afspraak om met mij... Uh, toch aangifte heeft gedaan. Daar waar ze van begin af aan wisten... dat het een aan de PVV geleerde uh, hacker was. Daar waar ze de volgende dag na de aangifte... het gaat om een hack op dinsdag 13 september. Op woensdag 14 september ben ik met een medewerker van de provincie... samen, gezamenlijk in de Tweede Kamer, s'avonds... In het in BAP-systeem gegaan. En heb ik ze laten zien hoe, ja. hoe je alsnog kunt nee, inrekenen. U heeft uitgelegd hoe, hoe het volgens en, u gegaan en, nee, is. Nee, maar, maar het, gaat, het, ja? gaat, het gaat erom dat de provincie zelf medeplichtig is. Doordat ze met mij de afspraak hadden om gezamenlijk uh, die, die lekken te dichten. Ja. Dat ze maar zelf goed, medeplichtig is, aan het, het aan, aan, aan, is aan, het, aan het hekken. U zei het zelf, helaas heeft u niet gevraagd. zet die afspraak, even op papier. Nee, maar ik heb wel een bewijs dat, en een getuige dat ik de volgende dag samen met een medewerker van de politie diezelfde hek ben. gedaan heb. Dus met andere woorden, waarom hebben ze geen aangifte gedaan van die hek, maar ja. wel van. Die dag ervoor. Maar je moet in de politiek, u weet het beter dan ik, ontzettend op je hoede zijn, blijkbaar. Want er is nog een andere zaak. U, u uh, bent met, met een, uh, een aannemer uh, gekomen, de, de heer Wokker, dat stond in de krant. Ja. Die beweert dat een uh, gedeputeerde, een oud-gedeputeerde, zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie. Ook daarvan zegt Remkes: ja, uh, laat hem maar met bewijs komen. Komt dat er? Ja, maar dat is natuurlijk compleet absurd. Remkes zegt dat het nu ineens haast heeft... dat het niet boven de hoofden mag blijven hangen... dat er haast bij is om de waarheid boven tafel te krijgen. Ik kan u vertellen dat op 19 april dit jaar... diezelfde heer Wokke tegen Remkes precies hetzelfde verteld heeft. En toen werd hij vierkant het gebouw uit Maar is er Nee, maar dat had hij dus toen al kunnen vragen. Met andere woorden, dat heeft hij niet gedaan. Remkes heeft heeft vanaf... u het hem wel gevraagd? Ik heb uh, vraag inderdaad gisteren ingediend en ik heb, ik heb gevraagd... Uh, nee, ik bedoel bewijs aan die heer Wokker, want die is naar, naar u toegekomen heb, he, heb, met dit heer, verhaal. Ik heb de heer Wokker gevraagd of die bewijs heeft. En, en hij, hij zegt tegen mij uh, ja. Heeft en, u het gezien? Uh, dat hoef ik niet te zien. Het, het, het, het ging er het om dat hij weggehouden wordt... bij een onafhankelijk uh, onderzoekscommissie Schoonschip... die uh, de provincie zelf heeft ingesteld. Dat hij daar weggehouden werd. Het gaat, mij gaat inhoudelijk die zaak niet aan. Ik wil de waarheid boven tafel hebben. Ik wil weten wat er precies gebeurd is. Dus ik wil weten ja. of er inderdaad uh, uh, nee, gedeputeerden omgekocht uh, zijn en corruptie hebben gepleegd. Maar het lastige blijft dat, want u heeft min of meer ja, een soort permanente strijd he, met, uh, met Johan Remkes. Uh, hij beschuldigt u ervan dat u vooral uit bent op de rel. Uh, ja, het is lastig als je niet tegelijkertijd met bewijzen komt en wel ja. beschuldigingen roept. Maar, Dan heeft hij misschien Jan, gelijk. Jan, ik hoef niet met bewijs te komen. Het gaat er nou er. Ja, het. U, gaat u, roept, er. u brengt nee, het in de publiciteit. Nee, nee, ik roep helemaal niets. Ik, ik, ik, ik constateer... Ik constateer dat deze man graag gehoord wil worden... voor een, een, een onafhankelijk onderzoekscommissie, dat hij... Dat hij het dan college. Dan moet je toch reële aanwijzingen dat, hebben. Want je kan nee, over iedereen een commissie ja, in het leven roepen. Ja, dat op. heeft hij ook. Alleen hij wil gehoord worden voor dat, dat on onafhankelijke onderzoekscommissie. Hij gaat toch niet praten met het college. Terwijl hij juist een lid van het college beticht van omkoping. Dat is de slagen die zijn eigen vlees krijgt. Hij wil met de onafhankelijke partij. is het feit, Remkes was op 19 april al op de hoogte van die beschuldigingen. En toen heeft hij niks gedaan. Hij is niet naar het OM gegaan. Hij is niet naar de Rijkssociëse gegaan. Hij heeft het niet onderzocht. Hij heeft die man niet eens gevraagd welke bewijzen ja, dus met andere woorden, het interesseert Remkes gewoon helemaal geen fluit. Remkes wilde het alleen maar onder de tapijt schuffelen. En daar is de PVV niet van. En wat, dat zal wat, ik ook nooit wat, accepteren. Wat kunt u nog ondernemen dan op dit moment? Ik heb statenvragen gesteld en uh, ik heb een uh, strategie met, uh, met Wokke afgesproken. En wij gaan ervoor zorgen dat Wokke gehoord wordt... voor die onafhankelijke onderzoekscommissie. En op dat moment zal de waarheid boven tafel komen. En nogmaals, uh, dat, is niet, dat, de, dat bewijzen, dat, dat is niet mijn pakje aan. Ja, het zijn niet mijn beschuldigingen, het zijn de beschuldigingen van een, een directeur van een vastgoedonderneming... die al vanaf 1993 in hele grote uh, vastgoedprojecten in Noord-Holland uh, bezig is. Die veel weet heeft. Uh, die, uh, die, uh, die, waarvan ik denk dat als hij de, de, de, de zaken waar, waar, waarvan hij het bestuur van beschuldigt... kan bewijzen, dat dit een adbos op provinciaal niveau is. Ja, maar dan moet hij het alleen nog wel bewijzen. De... Ja, maar dan, nogmaals, niet voor, niet voor in dit geval de man die hij beschuldigt van omkoping. Dat is toch te zot voor woorden. We gaan kijken of die bewijzen ook werkelijk op tafel komen. En Tot slot nog even, het uur. U werd recent geïnterviewd in een dubbel interview met uw PvdA-collega Marcouche. Ik had het al eerder over hem. In dat interview, een, een grappig interview, is zelfs sprake van het uh, toekomstige kabinet Brinkman-Marcouche. Ja, dat heb ik niet geopperd natuurlijk. <laughs> maar er werd, werd niet uh, uh, ontkend, er werd niet gezegd: nee, dat komt er nooit. U kunt nou, het zo goed met nee, hem dat, vinden, of uh, nee, dat, het verraste dat, me? Dat, ik, heb, ik kan me herinneren, dat stond volgens mij niet in het interview... maar ik kan me wel herinneren dat ik uh, gezegd heb van... nou, dat lijkt me een beetje sterk, want we hebben andere punten... waar we compleet tegenover elkaar staan. En de, partij is toch, uh, de Partij van de Arbeid dan is toch de oorzaak van alle problemen in de wereld? Nou, samen met nog wat andere Veel. partijen bijna wel, ja. ja. ja. <laughs> dus er komt heus nooit een kabinet Marcouch Brinkman? Ja. Dit ter geruststelling van uw eigen achterban? Ja, ik kan het me haast niet voorstellen, nee. Nee. Goed, we gaan kijken of, uh, uh, nogmaals, uh, de feiten over de corruptieaffaire... want belangrijk is dat wel, als het klopt, Absoluut. natuurlijk, op tafel komen. Zeker. Uh, u bent op werkbezoek in Amsterdam, hier, ja. bij de gemeente. Ja. Uh, daar gaat u vandaag mee door. Dank dat u tussendoor even hier kwam. En ik dank u ook voor dit gesprek. Hero Brinkman. Graag gedaan. Het NOS Journaal nu. Dick de Haar. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Het internationaal strafhof in Den Haag heeft contact met Seif al-Islam... de zoon van de Libische kolonel Gaddafi. Seif zou na de gewelddadige dood van zijn vader vrezen voor zijn leven... en naar Den Haag willen komen om berecht te worden. Hoofdanklager Moreno Ocampo van het strafhof zegt dat er via tussenpersonen... gesproken wordt met Seif, die mogelijk in Niger zit. Moreno Ocampo benadrukt dat de Libiër onschuldig is... tot het tegendeel is bewezen door een rechter. En moederbedrijf Swedish Automobiles verwacht dat de productie bij Saab begin volgend jaar weer wordt opgestart. Topman Victor Muller zegt dat hem gevraagd is betrokken te blijven bij de autofabrikant. Maar onduidelijk is nog in welke rol. Vanochtend werd bekend dat Saab wordt overgenomen door twee Chinese investeringsmaatschappijen. En dat waren de hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie. Er staan op dit moment 12 files, een totale lengte van 50 kilometer. De opvallendste is op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Daar staat 8 kilometer tussen Delft-Zuid en Knopend-Klein-Polderplein. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En net als gisteren op de A76 geleen richting Aken een file door werkzaamheden in Duitsland. Tussen Knopend-en-Essen en, en Aken-Centrum staat nu 8 kilometer file... Uh, mensen voor de richting Keulen kunnen beter omrijden via Vendo, via de A67... en in Duitsland via de A61. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. En goedemiddag en welkom bij vrijdagmiddag live vanuit de kroon in Amsterdam. Zo direct advocaat Charles Tarmans over plannen van minister Opstelten om criminelen te straffen zonder dat er een rechter aan te pas komt. En theaterproducent Hans Cornelissen over de nieuwe show... van de cabotier Sarah Kroos en de bioscoopfilm Medianeras. Wilt u reageren? Twitter ons, hashtag AfroVML. Mail ons vrijdagmiddag live at Of bekijk ons, radio1.nl. Ja, dames en heren, we kunnen ons hier aan tafel natuurlijk weer plaatsvervangend kapot gaan zitten schamen over het hondslaffe christendemocratisch appel, in de persoon van de van zenuwtiks aan elkaar geplakte minister Leers, dat weer eens naar de pijpendans van de PVV, dat op zijn beurt het piepende angstregister weer opentrekt, ten aanzien van de Limburgse neger Mauro, die vanwege de voorbeeldfunctie het land uit moet. Hoe een PVV-stemmer nog in de spiegel kan kijken, ja knikken en tevreden kan gaan slapen. Omdat er weer een voor de Nederlandse samenleving werkelijk levens- en levensgevaarlijke neger. die ons natuurlijk alles wil afnemen wat wij door noeste arbeid hebben opgebouwd. teruggestuurd wordt naar een land dat hij niet eens meer kent, is mij een godsraadsel. Ik wit Bob. Sorry, ja, ik wit me op. Sorry, sorry. Goed, waar gaan we het wel over hebben? We gaan het hebben over een revolutie in de medische wetenschap. Diverse Nederlandse geleerden hebben ontdekt dat de mensheid niet alleen is terug te brengen tot een beperkt aantal bloedgroepen... maar ook tot slechts drie zogenaamde poepgroepen. Poep de luxe, poep normaal en poep allerhande. Alle drie de poepgroepen hebben hun eigen specifieke kwaliteit wat betreft de darmflora-huishouding. Bacteriën dus die onze gezondheid bewaken. Als iemand poeptechnisch de weg kwijt is... kan een poeptransplantatie uitkomst bieden. Aan tafel twee van de onderzoeksters die het onderzoek hebben geleid... stelt u zich even voor. Ja, goedemiddag. Mijn naam is Christine van der Dunne. Ik ben laborante aan de Universiteit van Leiden. En ik ben Saskia Strontema, ex-laborante aan de Unie van Leiden. Ja. Ik wil wel eerst even een opgeblazen gevoel kwijt. Mejuffrouw van der Dunne is er destijds wel mooi van doorgegaan... als een ruft in de nacht met mijn onderzoeksresultaten. Nou zeg, wat is dit voor toontje? Zit er een bolus Jij moet zo oppassen, jij bent de type zuchtscheter later... die met doorstinkers die in ja, is... je kleding blijven hangen de hele tijd. Ik heb hele dikke scheid aan je met je ro roze blote billen gezoek. Oh ja, oh ja, zal ik deze flesjes bij je parkeren... op een plek waar de zon nooit schijnt? Zeg het maar. Dames, dames, dames, dames, even pas op de plaats, bibs dicht. We gaan het hebben over het opmerkelijke onderzoek en de resultaten. Als ik het goed begrepen heb, bent u destijds samen aan dat onderzoek begonnen. Dat klopt, toch? Uh, min of meer, we zaten in hetzelfde laboratorium... maar de eerste resultaten waren een zuiver geval van serendipiteit. Pardon? Serpentiniteit? Serendipiteit. Dat je iets ontdekt... terwijl je nergens of naar iets heel anders op zoek bent. Hoe ging dat dan? Nou, uh, we hadden heel vaak ruzie. Die slappe kringspier van de Saskia zocht altijd ruzie. Op de poepen als ze wist dat ik nodig moest... en dan eerst het papier opmaken en het lampje eruit draaien... zodat ik uh. dan... In in het donker vol in haar grote boodschap ging zitten. Hè? Zonder kans op schoonmaken. Ja, maar zo kwamen we er wel op, tante Reetkeutel. Hoe bedoelt u dat precies? Nou, Christine had nogal last van allergieën. Uh, suikerziekte, obesitas. Als je een plant in haar buurt zette, dan sloeg ze al rood uit... en liep ze te blaffen als een zieke pinguïn. En dik, dik, moddervet heet dat, hè? geloof ik toch, Christine? Zwaar gebouwd, hè? Het heet zwaar gebouwd. Bovendien had ik verstoppingen de hele tijd. En toen? Nou, toen is ze dus op een dinsdag vol in mijn doos bruin gebak gaan zitten... die ik per ongeluk op de deksel van de wc had achtergelaten. Per ongeluk? Per ongeluk? Ja, oké, okay, niet per ongeluk. Uh, om je beteutelde gezicht te zien toen je van de pot afkwam... met mijn afgewerkte chili con carne over je hele koeien reed. Maar dan moet jij nu eerlijk zeggen wat er daarna gebeurde. Wat, wat gebeurde er daarna? Nou, Christine, zeg dan. Nou, ja, ik had geen allergieën meer. En? Ik viel enorm af. Plus? Ik heb geen suikerziekte meer. Dat bedoel ik. Dus uw poep heeft mevrouw van der Dunne genezen. Zo is het. Poep, goed voor u. En is, is dit ook de manier geworden om het transplanteren te, te doen? Uh... Nee, nee, nee, nee. Tegenwoordig gaat de poep gewoon door een slang in de neus naar binnen. Hè? En als je raadt wat de donor de dag ervoor gegeten heeft, is het nog gratis ook. Nou, dames, fantastisch. Morgen kijken we allemaal met iets meer respect achterom de pot in... om te zien welke letter we nu weer gelegd hebben. Hartelijk dank. Dankjewel. Peter Bouwman, Bas Hoeflaak en Marian Luif u. Onze gastgezendcent van de week is Hans Cornelissen. Acteur en theaterproducent, welkom. Welkom. En Charles Starmans, advocaat, is onderweg. Met hem gaan we het zo direct hebben over het straffen van boeven... zonder tussenkomst van de rechter. En Hans, je bent voor ons naar de nieuwe show van uh, Cabotier uh, Sarah Kroos geweest. Ja. Voor de Leeuwen heet hij en je zag de film Medianeras. Uh, we hebben geluk, begrijp ik, dat je nog twee avonden vrij had om dat te doen. Want je hebt het nogal druk, hè? Ja, we staan vlak voor een uh, nieuwe... Uh muziektheaterproductie over de zangeres zonder naam... met Ellen Peters in de titelrol. En uh, dat, uh, dat is uh, vrij heftig. Omdat zangeres zonder te blij... naam? Ja. Dat is een, waarom, uh... waarom zij? Uh, omdat ze een heel opmerkelijk leven heeft gehad... met uh, uh, hoogte en vooral veel dieptepunten. En daarnaast dat opmerkelijke repertoire. Uh, was dat mooie uh, voer voor een uh, muziek muziektheaterproductie... en... Uh, uh, uh, uiteraard uh, gaan we muzikaal uh, wel een beetje uh, anders uitpakken... dan men gewend is van deze liedjes. Maar een mooie smartlappen zitten er toch wel in? Maar ja, maar mag ik van u lief, lief meneer? Wordt wel een rocknummer. Oh, oké. Okay. Nou, ik hoop, ik hoop dat hij dan net zo mooi is. Want het is een prachtig nummer. Ik noem je theaterproducent, maar de meeste mensen kennen je natuurlijk. zeggen ze haar. Jan van de Ploeg. Gert-Jan van de Ploeg. Ja. Sorry. Uh, nee. Vind je dat eigenlijk vervelend, als je daar altijd nog aan herinnert, Zoals ik nu weer. Uh, nee, helemaal niet. Nee. Helpt nee. het? Um, ja, het helpt en het houdt ook tegen. Bedoel, oh, ook tegen, hoezo? Ja, nou, het is ook wel een beetje stigmatiserend natuurlijk. Maar je, bedoel, je moet er niet over zeuren. Im Camarina zei ooit, als ik nooit het liedje Viva a España had gemaakt... was ik niet wie ik nu ben. En daar heeft de vrouw geheel gelijk in. Kijk aan, dus we gaan er niet over zeiden. Die levenswijsheid heb je omarmd. Uh, ja. We gaan het hebben over Sarah Kroos, haar voorstelling voor de leeuwen. Hoe was het? Um, nou, de, de titel uh, doet vermoeden dat het een debuutprogramma is. In, in, in mijn optiek. Worden eerst voor de Leeuwen? Ja, ja. dat is het natuurlijk niet. Ze heeft nee. inmiddels een grote reputatie. Ik had haar nog nooit gezien. Het is wel grappig omdat we zelf ook met een, uh, met een jonge cabaretieren bezig zijn... Uh, in, in de markt te zetten, om het zo maar eens te zeggen. Ja, dus ik vond het wel spannend. Um, was het boeiend? Uh, ja, het was een try-out. Uh, ik heb ook begrepen dat ze het niet helemaal prettig vond. Dat, dat ik kwam, niet om mij, maar dat er iets gezegd wordt... over een programma wat nog niet helemaal klaar is. En dat snap ik ook wel. Dus ik zou me enigszins terughoudend opstellen. Uh, het was gedeeltelijk boeiend. Um, wat was goed en wat was niet goed? Um, ik uh, vind haar heel virtuoos. Uh, de, de technische kunnen is echt uh, is, is heel knap. Uh, de snelheid, de schakelingen. Uh, wat me ook meteen opviel, dat is een ontzettend prettig timbre heeft qua spreekstem. Uh, uh, het is deel, deels uh, autobiografisch. Althans, dat suggereert. Ze. Waar gaat het over? Uh, het gaat over angsten. Uh, uh, over uh, uh, dat we elkaar voor de leeuwen gooien en over, uh, over relaties. Geen politiek actueel of geëngageerd? Nee, nee, nee, nee. nee, Totaal nee, nee. Niet. Uh, het sterkste vind ik haar in een uh, soort uh, bizarre hersenspinsels. Zoals? Um, ze heeft een, een bepaalde scène waarin ze zegt... dat ze het altijd heel uh, spannend vindt om op dames-toiletten te verkeren... in restaurants of in hotels. Uh, om de eenvoudige reden, als je twee uh, vrouwen ziet... waarvan de ene de lippenstift staat bij te werken... en de andere is in tranen, dat je weet dat er een huwelijkscrisis is. Of ander uh, andere onheil wat daar wordt uh, besproken. Om en daar vrijheid over te kunnen fantaseren. Ja, maar op een gegeven moment zit ze in een, zit ze, zit ze in een wc... en ze hoort een heel bizar gesprek in een andere wc. En dat wordt steeds heftiger... En uh, uh, Het klinkt gewelddadig en uiteindelijk blijkt dat twee, uh, twee vrouwen... een andere vrouw volstrekt hebben gemolesteerd... omdat uh, die vrouw wel een topfunctie bij een multinational uh, had verkregen... en de twee andere dames niet. En daarin gaat ze op een hele bizarre manier... en heel snel en heel erg snelschakelend door. En dat vind ik heel erg leuk en heel briljant. En wat niet? Uh, de liedjes zijn mij helemaal niet blijven hangen. Ik weet het ook gewoon niet meer... Uh, en, uh, dus ik vond het muzikaal een beetje saai. En wat ik zelf storend vond... dat haar muzikanten uh, steeds opkwamen bij weer een nieuw liedje... en dan ook weer weggingen... Als het liedje klaar was. En ik had, ik had het spannender gevonden als de muzikanten meer geïntegreerd zouden zijn. In onderdeel het, eh, van de voorstelling Ja, als het meer een heel verhaal is. Nu is het echt ja. een beetje een en dan een scène of een sketch. Dus dat eh, vond ik storend fragmentarisch. En dan denk je, oh, dan komen ze op en krijgen we een liedje. Ja. Ze, ze heeft vorig jaar nog een mooie prijs gewonnen met een van de liedjes trouwens. Maar... Ja, de Annie ja. Ja, ik weet niet meer. Ja, ja. Maar, maar jij vond het nu nou, ja, in ieder geval niet de sterkste kant van het nee. programma. Nee. Goed, de film. Uh, uh, Melianeras van een debuteurend regisseur, Gustavo Tareto, sinds gisteren draait. Heel kort even het verhaal. Um, het is een uh, verhaal waarin uh, de architectuur van Buenos Aires... Uh, uh, uh, eigenlijk de derde hoofdpersoon is. En daarnaast uh, twee uh, geïsoleerde mensen... die uiteindelijk in dezelfde flat blijven te wonen... Een website designer die uh, uh, nadat hij gedumpt is door zijn vriendin, uh, allerlei uh, uh, fobieën heeft en eigenlijk alleen maar via therapieën en via contact, via het internet uiteindelijk weer naar buiten durft te gaan. En een andere vrouw die uiteindelijk in dezelfde flat blijft te wonen. Een werkeloze etaleur, etaleuze, heet dat geloof ik. Die geen werk heeft en alleen maar uh, etalagepoppen pint. En die etalagepoppen zijn eigenlijk degene waarmee zij contact heeft. Medianair betekent uh, zij. Muren, blinde zijmuren, die komen ook heel erg voor uh, visueel. Het is echt prachtig. Je ziet Buenos Aires op een, de architectuur op een vrij armoedige en. Uh, uh, ja, een beetje schokkende manier. Dus niet de, de grote mooie gebouwen. Um, maar wel heel erg. Uh, je wordt echt de, in de eenzaamheid van een grote stad. Hè, die, die in iedere grote stad kan zijn, zoals we alle weten. Uh, is, is inherent aan de eenzaamheid van ze deze vangers. Ja, uiteindelijk maken ze allebei een klein raampje in de Blinde zijmuur. En dan is dat de escape naar de wereld. En dan vinden ze elkaar ook en dan komt het allemaal goed. Happy End. Ja, maar het is wel een prachtige film. En, uh, nou ja, het, het, het, het, niks mis mee met een nee, happy end. nee, nee, nee, natuurlijk nee, <laughs> niet. Maar ja. uh, zo makkelijk, zo snel. Het is wel een hele lange, uh, kabbelende weg, dat wel. Maar uh, waarin je uh, uh, be best wel een veel herkenbare dingen... Er zitten krankzinnige scènes in een zwembad. Ze durven allebei niks, maar ze gaan uh, allebei wel zwemmen. En dat zwembad dat is ook zo georganiseerd... dat mensen in hele rijen zwemmen allemaal. Daar, zo druk is het. Dus dat is eigenlijk een heel georganiseerd gebeuren. Waarin ze nog na, uh, elkaar niet tegenkomen... maar wel in hetzelfde water verkeren. De regisseur las ik, die heeft ook uh, veel commercials gemaakt. Dit zijn ja. debuut als film. En een korte film die hierop leek, heb ik begrepen ook. Ja, die herken je dat in zijn stijl? Ja, het? absoluut. Ik, ik zie er zo een commercial voor... Uh, uh, ja, een of de drankje in of zo. Uh, sommigen vonden dat daarom de film ook diepgang miste. Ja, ik hou nogal van commercials, dus daar heb ik geen last van. Ik vind mooie commercials echt een feest om naar te kijken. Dat zijn eigenlijk kleine speelfilmpjes. En uh, het is niet dat er een immens uh, groot wereldprobleem wordt behandeld... maar gewoon uh, doorwoekerend uh, ongeluk, onzekerheid... bij, bij twee uh, interessante, leuk uitziende, uh, uh, prettige, aardige mensen. De boodschap kwam over in ieder geval. Ja, ik vond ja. het prachtig. Uh, misschien ook wel dankzij de stijl van de film. Als je, als je moet kiezen, want dat vraag ik altijd... aan onze gastrecensent tussen uh, de twee, hè, dus de bioscoopfilm of Sarah Kroos. Doe ik in het voorprogramma de hersenspinsels van Sarah Kroos... en dan ga ik daarna naar de film. Allebei, ja, dat is geen keuze, Hans. <laughs> nou, een, een gedeeltelijke keuze. Een gedeeltelijke keuze. Ja. Je, je, wil, je bent ook Cabarelli Weber eigenlijk, of niet? Uh, ja. Ik uh, was vroeger echt uh, helemaal gek van Donkey Shocking. Hè? Uh, dat ja. was de, de, de waren toch de, de voorlopers van een uh, bepaalde cabaret. En uh, nog steeds uh, natuurlijk. N uh, niet, uh, niet dat ik... Uh, de Hans Theemans de... en de ja, Maassens? Die, die, nou, ja, die nou juist wel, ja. absoluut. Okay. Ja, goed. Ja. 4 november is de grote dag, hè? De première, begint voor ja. van de zangeres Zonder Naam. Ja. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is de grote dag in Beverwijk. Eerste try oh, sorry. 21 november in het Allemar Theater in Amsterdam... komt de vrouw tot leven, wederom. Veel succes daarbij. En uh, je gaat, begrijp ik onmiddellijk, weer door met de voorbereidingen. Dank dat je voor ons als gastresident wilde komen. Meer informatie over jouw voorstellingen... en de voorstellingen waar je het nu net over hebt uh, gehad. Die uh, informatie is te vinden op onze site. afro.nl slash vrijdagmiddag live. Muziek. Merci. Orkwadai. Oké. Dank je. And stick around for one summer look at the picture is it changes color fluent? Jurre de Haan, Geert de Groot en Diederik Nonde... met het nummer Everything on Wheels. En als je dit hele mooie muziek vindt... dan uh, kun je uh, een cd van ze, ze winnen. Als je weet waar Jurre de Haan vandaan komt. Ik weet het niet. Geen idee. Uh, hij ziet eruit alsof hij uit Friesland komt. Maar dat zegt helemaal niks. Daar knikt de, oh ja, werd wel iets verraden. Daar komt hij niet vandaan. Als je het wel weet, dan kun je ons mailen. Vrijdagmiddag live at En uh, de eerste die het goede antwoord sturen, die winnen. Een cd. En dan is nu gearriveerd, ja, ja. ik geef hem de hand, door naheigen, want ik kom net de rem uitrennen, uh, begrijp ik. Charles Starmans ja. advocaat, welkom. Dank u. Want we hebben u gevraagd te komen omdat uh, minister Opstelte... wil inbrekers en vandalen sneller straffen. Ze moeten binnen een maand te horen krijgen welke straf ze krijgen. Nu duurt dat nog, begrijpen wij, gemiddeld zo'n negen maanden. Opstelte zegt, dat is veel te lang. Hoeft ook niet, we kunnen tijd winnen. Hoe? Door de tussenkomst uh, van de rechter... Weg te halen. Gewoon het Openbaar Ministerie in zaken waarin het helder is, direct een straf uit laten spreken. U bent als advocaat blij met het voorstel? Uh, nee, dat, oh. dat uh, is een beetje een vraag, denk ik. Ja. Um, de Chinezen zeggen: een wijsman haast zich nooit. <laughs> ik kan u <nu> verklappen, <laughs> ik heb hem niet als een wijsman man gedragen. Nee, precies, maar gezien de haast die uh, uh, onze minister heeft, kunnen we dat van hem eigenlijk ook zeggen. Ik ze, ja, dat is ook een Nederlands gezegde: uh, uh, uh, um, haast is zelden goed. Maar behalve uh, het is de bezwaren een, van de Chinees, it, wat het? Is, is, is, is een, uh, een, een cultuuromslag, zeggen. In principe komt iemand voor rechter. Nou gaat de officier van justitie erover beslissen. En het punt is een beetje: uh, we hebben haast. Uh, dat past natuurlijk een beetje in het tijdperk. Maar ik denk, uh, met betrekking tot die haast: er zijn rechters. je kunt ook iemand voor rechter brengen binnen een maand. Dat is het mogelijk. Het is wat mogelijk je, wat om je... het sneller te doen, ja, ja, via een rechter, dat kan best. Ja, overigens Kijk... lijkt het me voor alle partijen, ook, ook voor de verdachte bedoel ik... prettig als het snel gaat, of niet? Uh, natuurlijk. De, de, de, de, op snelheid op zich is... Niks, niks op tegen. Op tegen. Okay. Maar het moet niet, efficiency is een mooi woord, maar het moet ten, niet ten koste gaan van de kwaliteit. En ook niet van de rechtsbescherming van een verdachte. Want waarom en, gaat dat ten koste van de nou, kwaliteit? Als iemand aangehouden is voor een feit, uh, en hij zit op politiebureau de eerste vraag, goh, weer een advocaat. Maar dat gaat langer duren, moeten we wachten. Nou, u wil snel naar huis weer. Nee, laat maar niet doen. Oké, okay, je krijgt hier de strafbeschikking. Uh, je moet gaan werken zoveel uur, akkoord. Uh, ja, als je niet akkoord gaat, nou, dan moeten we toch on nader onderzoek doen. Hè, want dan moet ook een, een bekentenis wel handig. Dus dan duurt het wel langer dat je vast zit. Dus in zo'n situatie, waarin iemand onder druk zit... Maar wordt gezegd, hè, door justitie ook... Die, die hier heel blij mee is, begrijp ik, van nee, we doen het alleen in zaken waarin voorkomen helder is hoe het is gegaan... en waarin inderdaad de verdachte ook onmiddellijk zelf bekend. Ja, ja onmiddellijk, ik hoor u zeggen, onmiddellijk uh, snel bekend. Ja. Maar uh, ja, onbekentenissen is wel wat te doen geweest... en we moeten niet tekort van geheugen zijn, denk ik... omdat uh, we even, uh, uh, daar even aan te denken... Uh, een bekentenis wordt belangrijk in dit soort zaken. Want de zaak moet rond zijn, moet duidelijk zijn. Uh, en dat is ook waar, waar het een beetje wringt. Hè? Uh, beken maar, want dan kunnen we de zaak afdoen. Kun je naar huis, krijg je een werkstraf mee. En zo iemand realiseert zich niet zijn positie... maar realiseert zich ook niet, denk ik, wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Want als iemand een dergelijke taakstraf accepteert... Hè, tot 180 uur kan het gaan. Mederjagen, minderjarigen. Uh, uh, en... Op een gegeven moment, dat wordt genoteerd in je, document, in je documentatie. Dus als jij straks wil solliciteren en je moet een verklaring het gedrag... voeren de verklaring van goed gedrag dan krijg je laten zien... Niet. dan krijg je die niet en dan krijg je die baan ook niet. En dus dat, het... is, dat is iets wat, uh, zegt u, lang niet iedereen zich realiseert... op het moment dat hem voorgelegd wordt... joh, als je nu meteen bekend, ben je er veel sneller vanaf? Nee, dat denk ik, dat denk ik niet. Want, want uiteindelijk, de wijsheid komt altijd pas, pas, pas later. En dan realiseer is dan pas. Goh, ik heb wat, wat onhandigs gedaan. En het is een beetje tamboureren. Hè? Uh, er zijn wel meer ballonnen van meneer Opstelten. Opstelte. Uh, op die haast en, en de veiligheid. Kijk, mensen die vaker diefstallen plegen, vernielingen plegen... die komen vast te zitten en die gaan de voorlopige hechtenis in. En die komen op die manier bij een rechter terecht. Uh, dus... Dat zijn de gevallen die misschien ernstig zorgen waren. Mensen die veel plegers, maar die komen vast te zitten. Dus dat is niet het probleem. Dit zijn die, die andere zaakjes van want, want, iemand die da, ernstig gebeurt. Ik niet schaars. dat ze negen maanden op een uitspraak moeten nee, wachten. Bij die, die, die, die, veel die komen vast te want die zitten. Die komen vast ja. te zitten. En die zijn binnen drie maanden aan de beurt. Het gaat, gaat ernstig. We, we hebben snel rechtzittingen, we hebben super snel rechtzittingen. Het kan allemaal binnen drie of tien dagen. Het kan allemaal. Het dat kan nu al. Ja. Dus dan zou het, ik zeggen, echt... als je zo wil berekenen met het systeem... en de principes van het systeem... Ja, dan moet je echt goede argumenten hebben. En als het kan... Nou ja, er is een grote druk op het, op het justitiële van. apparaat. Hè? Ja, zeker. Dat, dat zeker. is een goed argument om te kijken waar het niet nodig is. Waar de zaak gewoon ja. helder, simpel, duidelijk ja. is en een bekend in is. Waarom zou je dat dan ja. nog zo ontslachtig doen? De rechtsbescherming, daar gaat het een beetje om. moet gecontroleerd worden. Is het We kunnen ook ja, uh, schaf de advocaten af, want we, zijn, we hebben allemaal vertrouwen in justitie. En in He heeft hij nog niet voorgesteld? Huh? Nee, nee zover nee. is hij nog niet. Nee. Uh, ik denk ook niet dat ik dat mee ga maken, hoor. Zo nee. somber ben ik ook gewoon niet. Uh, uh, maar van deze regeling wordt wel eens gezegd... dat ja, is een wolf in schaapskleren en dat is precies wat je denkt als verdachte. Ik ga ermee akkoord, maar achteraf krijg je, de, uh, nou ja, krijg je toch de, de zure consequenties daarvan. Maar ja, uh, ik, en ik zie, ja. ook, ik zie ook in sommige zaken waarvan ik denk... jongens, dit is een zaak. Zet daar één rechter op, dan zitten drie rechters op. Is niet nee, het kan, het je is kan niet op nodig. andere manieren nog efficiënter werken. Er is, de, er is zijn rechters en voorraad. Er zijn genoeg. Ze kunnen efficiënter werken. Zaken die eenvoudig zijn, klein zijn, dit soort zaken. In politierechter is zaak klaar. Ja, of en, bent u bang dat ja, uw eigen sector getroffen wordt? Ja, want dan zal minder werk voor advocaten zijn. Ja, maar het gemiddelde... zal een oneigenlijke argument zijn. Dus daar dat, ik kijk... Nee, maar het zou wel zo kunnen zijn dat u de nee, bang bent. Natuurlijk, dat kan een bijeffect zijn. Ja. Maar uh, uh, ik vind niet dat ik dat als argument mag garanteren, dus dat doe ik ook niet. Maar u heeft dus geen vertrouwen, begrijp ik, uh, in, in de bekentenissen ook van mensen? Nou, ik heb geen vertrouwen in de situatie dat iemand vastzit... en een bepaalde druk voelt en niet dan in alle vrijheid zijn positie kan bepalen. Hij bepaalt zijn positie en ja, that, that's it. En dat is niet een ongezonde situatie. Ja. U zegt, het kan sneller dan nu gebeurt. Ja. Toch het gemiddelde is negen maanden. Ja, ik, ik, ik, ik lees het hier. En het verbaast mij. Kijk, je kunt iemand die aangehouden is. En als het een, een simpel zaakje is. Dan heb je een, een, een uh, hulpofficier van een Een officier daar zitten. Op politiebol En die geeft man meteen een dagvaarding Of die vrouw. U begrijpt nou, niet waarom het negen maanden nee, nee. Het moet duren. Maar het duurt dat, dus dat wel gemiddeld negen ja, maanden. en dat, dus ook langs mij. dat verbaast mij. Dus dat, dat, dat, dat, ik, ik begrijp dat niet goed. U maakt dat zelf niet mee? Ik maak dat niet mee. Natuurlijk zijn er zaken die langer liggen. Het, het gebeurt, maar het is niet nodig. Je kunt iemand meteen een dagvaring meegeven. Hupsakee. Uh, en we zien je over twee weken op de rechtbank. Overigens, als je uh, kiest voor zo'n bekentenis en een snelle afhandeling... en je hebt er later spij spijt van, kun je daar nog in beroep? Ja, je, kunt, je hebt twee weken de tijd om uh, bezwaar aan te tekenen. En ja, dat is op zich kun je via de achterdeur alsnog bij de rechter... Dat is nog een veiligheidsplek dat, dat ja, toch? Dat, dat is waar. Dan kun je alsnog bij de rechter terechtkomen... Uh, uh, ja, de vraag is... Uh, uh, het is een fundamentele breuk met wat we tot nu toe gedaan hebben. En uh, de vraag is... Nou ja, ja, er, worden, er worden in kleinere zaken wordt al vaker, hè? Door justitie ja. onmiddellijk een ja, soort nee, nee, boete dat... opgelegd. Ja, natuurlijk, natuurlijk. En je hebt natuurlijk de bestuurlijke boete. Dus wat dat betreft van het strafrecht beweegt wel meer... Uh, naar de kant van de boetes op. Maar we hebben het over werkstraf, hè? Dat is toch een ander, ander verhaal. En... Uh, ja, ik zie daar uh, eigenlijk op dit moment met de capaciteit die er is... zie daar eigenlijk onvoldoende reden om deze omslag, uh, te, omslag maken. te maken. En ik denk ja? ook dat het Europees rechtelijk... Hè, er wordt wel eens gekankerd op dat Europese hof... maar goed, ik denk dat het goed is en die houdt scherp in de gaten wat de rechten zijn. Dat kan uh, niet, zegt u, volgens het Europees recht? En, uh, ik, ik, dat durf ik niet te zeggen. Uh, uh, die, jas, die grote jas wil ik niet aantrekken, maar ik denk wel dat... Uh, uh, uh, dat het nog wel spannend kan worden bij het Europees Hof. Gaat u dat uitzoeken? Of? Nou, kijk, er zal op het een, een zaak voor de rechter ja. moeten komen. En dat ga je vooral. dat uitprocederen tot bij het Europees Hof. Uh -huh. Dus dat, dat soort testcases worden al vaker gedaan. En dan zie je wel vaker dat dit soort ja uh, uh, opportunistische regelgeving teruggevloten wordt. Bent u bang dat er ook uh, vaker mensen ten onrechte uh, veroordeeld zullen worden? Um, nou goed, economisch zit geen veroordeling. Maar goed, de, de, het, risico zit oh, ja. erin. het risico zit erin. En ik denk dat je dat niet moet willen. En of dat vaak is of niet vaak, of incidenteel. Dat is er een straf uit. zullen krijgen. Ja, nee, nou goed, goed, ja, okay. Dit is een beetje, beetje, ja. beetje flauw voor mij. hoor. Dat nee. geef ik toe. Nee, maar maar het, u, verwacht, u zegt, uh, we moeten zien of het bijvoorbeeld Europees uh, mag. Verwacht ja. u dat het er helemaal niet doorkomt, het voorstel van Opstelten? Nou, gezien het politieke klimaat... Uh, uh, ik bedoel, het, is, het is op zich al, al wet. Dus het, dit gebeurt al. Uh, alleen is het gemaakt voor kleine gevallen. En je zult zien dat het ook een olievlekwerking heeft. Tot wordt gemaakt voor de uitzondering. En vervolgens is het regel. Uh, dus dit is, dit is praktijk. Dit is een, dit gaat nu al is nu het al zal we, Het gebeurt ja. al en het hey, zal ook ja. wel uitgebreid worden. Ja. Ja. Ja. Uh, ik ben benieuwd uh, wat er of van uw kant of van wiens kant... dan ook uh, wellicht tegen ondernomen gaat worden. Misschien dus inderdaad naar het Europees Hof. Ik dank u voor uw reactie. En goede en rustige re re reis terug. Starmans. Dank. Zo direct dank uh, meer in vrijdagmiddag live, nadat we weer naar het nieuws hebben geluisterd. Ik neem aan voor u gelezen door Dick Har. Kijk even, ja dat klopt, die gaat u zo direct horen. En daarna wij weer, tot zo. Ik ben minister en ik heb een verantwoordelijkheid te vullen. Ik kan mij niet voorstellen dat onze fractie instemt met een gedwongen van Mauro.